2 uur, Ewald de Jong met het NWIS-journaal.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 Mandela krijgt volgende week zondag een staatsbegrafenis in Kunu in de provincie Oostkaap waar hij opgroeide. In Engeland neemt het aantal berichten toe... over grootschalige beïnvloeding van voetbalwedstrijden. Zogeheten matchfixing. Vorige maand werd al bekend dat er wedstrijden in de lagere divisies van het Engelse voetbal worden onderzocht. Nu blijken er ook sterke aanwijzingen te zijn voor manipulatie op de hoogste niveaus. Een undercover-verslaggever van The Sun heeft diverse fixers gesproken. Onder hen is voormalig Nigeriaans international Sam Sogje. De vroegere speler van Portsmouth vertelde dat hij 70.000 pond had gekregen als vergoeding voor een rode kaart die hij kreeg nadat hij een tegenstander had geslagen. Het weer overwegend bewolkt en droog. Op enkele plaatsen kan het even miezigen. Het is een graad of 9 en het waait stevig uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht bewolkt en minimaal rond 7 graden. Morgen ook nog mild, droog en misschien wat zon. En vanaf dinsdag kouder met s'nachts lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. Nu bij Burger King. De nieuwe XT. Met 175 gram flame-grilled beef...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 NOS, NOS, NOS, Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag, het is de day after de 2-6 in Eindhoven. Maar het is ook de dag van een belangrijke subtopper in de eredivisie in Friesland. Wie blijft er in het spoor van de top 3? Is het Heerenveen of Feyenoord? Ragnar Niemeyer. Voorlopig is het antwoord op die vraag Feyenoord. Want met nog een klein kwartier te spelen in het Abelenstra stadion... staan de Rotterdammers met 2-1 voor. Dat zou kunnen veranderen met het balbezit voor Wildschut. Legt de bal naar de as van het veld. Het hakballetje van Joey van den Berg. Afgevallen bal is voor Eikrem. En dan wordt Bilal Basasikoglu weg en levert dat Herenveen wel een corner op, geen treffer. En die hebben de Friese wel nodig om inderdaad in het spoor van de goede ploegen in de Heredivisie te blijven. Ook Groningen hoopt aansluiting te behouden met de top van de ranglijst. Dan moet het straks thuis van ADO Den Haag. Aftrap half drie. En dan begint ook de burenruzie tussen go Eagles en PEC Zwolle. En om half vijf speelt Rode JC thuis tegen Heracles. In Berlijn wordt dit weekend geschaatst om de World Cup... met op dit moment de 500 meter voor mannen. Sebastian Timmerman, wie is de snelste tot nu toe? Dat is een Finn Pekka Koskelaar, 35-14. Daarmee gaat hij aan de leiding Mitchell Whitmore, de Amerikaans kampioen. Deed er een tiende langzamer over en staat op de tweede plaats. Twee Nederlanders in de A-divisie komen dadelijk in actie. Jesper Rospes en Michel Mulder in de laatste rit. Mulder afgelopen vrijdag winnaar van deze afstand. En later ook de 1000 meter en de ploegenachtervolging voor vrouwen... en de vijf kilometer voor mannen. Verder in deze uitzending aandacht voor het WK Handbal voor Vrouwen... voor de World League Hockey voor Vrouwen... waar Oranje zich heeft geplaatst voor de finale. We praten over de EK Cross in Belgrado... en over de slotdag van de Swim Cup in Amsterdam. uit 1982 Twilight Zone Golden Earrings. In Berlijn op de 500 meter voor mannen is het tijd voor een van de Nederlandse jongens. Sebastian, die niet zo bekend is bij het grote publiek... maar die wel eens een gevaarlijke klant kan worden straks hè, op het Olympisch kwalificatietoernooi. Jesper Hospers, inderdaad, want uh, Hospers zit tegen de top aan. Hij uh, heigt in de nek van Michel Mulder, Ronald Mulder en Jan Smekens... de drie Nederlandse wereldtoppers op de 500 meter. Jesper Hospers is, zeg maar, de beste subtopper zo'n beetje op die afstand... en uh, grossiert dit seizoen in top-10 noteringen, 2x6, 2x7 geworden. Vrijdag werd hij ook zevende. Hij gaat nu starten voor zijn rit tegen Dimitri Lopkov. In de wetenschap dat er een nieuwe snelste tijd is. Giorgi Kato, de Japanner. Oud-wereldrecordhouder en oud-wereldkampioen op deze afstand reed zojuist 34-87. En dat is uh, het eerste binnen de 35 seconden. En bleef maar 1700 ste verwijderd van zijn, zijn baanrecord in Berlijn. Hospes in één keer goed weg tegen Lopkov. Opent als snelste in deze rit, mag je ook wel verwachten. 79. Exact dezelfde overgang opening als afgelopen vrijdag. Tong buiten boord bij Hospus door de eerste bocht heen. Dat tempo makend door de binnenbocht. En dan op de kruising van binnen naar buiten toe. En nu in de buitenbocht. In ieder geval proberen die balans goed te houden. Snelheid goed te houden. En Lobkov voor te blijven. Dat lukt hem dan net niet. Want Lobkov zit ernaast. Maar Hospus versnelt beter uit. En dan gaat Hospus deze rit winnen. Vrijdag deed hij dat in 35-13. Nu is hij sneller. 35-04. Tweede tijd tot nu toe achter Georgi Kato. Met nog twee ritten te gaan. Dadelijk in de laatste rit. Dus de andere Nederlander Michel Mulder tegen Thijs We gaan schakelen naar Herenveen. Rag naar Niemeyer. Hoe ver staat het? 2-1 voor Feyenoord en uh, het laatste fluitsignaal van Björn Kuipers komt dichter en dichterbij. Nog minder dan 7 minuten als de wedstrijd even stil ligt vanwege een uh, lichte blessure denk ik bij Van Beek. Hij vervangt uh, de zieke de vrij bij Feyenoord in het hart van de verdediging. Hij heeft dat uitstekend uh, gedaan zoals Feyenoord ook een uitstekend eerste half uur uh, had. Zoals het haar van Graziano Pelle namelijk strak en uitstekend voor elkaar. Met uh, goede doelpunten van Boetius en Immers binnen het uh, kwartier. Toen moest Feyenoord het initiatief toch wat laten aan Herenveen. En viel er in minuut 45 plus 2. Een aansluitingstreffer van Otigba. Een heel vervelend moment voor Feyenoord. Dat toch niet zo'n goede staat van dienst heeft dit seizoen. In uitwedstrijden natuurlijk. Maar de ploeg van Koeman. Ronald Koeman blijft vooralsnog overrend. Nu het balbezit aan de rechterkant. Als de wedstrijd is ervat. En het is balbezit voor Bakkal. Hij raakt de bal kwijt. Herenveen mag halverwege de eigen helft gaan gooien. Dat heeft Dijks gedaan. Naar Wildschut. Balverlies. Verhoek ingevallen voor Schade. Al een kwartiertje geleden of zo bij, bij Feyenoord. Had nog een keer een goede voorzet in huis schaken richting Immers. Een fractie te hard. Op zich wel goed gegeven. Maar ja, dat was niet de 3-1. En dus is het nog altijd een wedstrijd. Finn Bogasson had de gelijkmaker moeten maken. Maar de IJslander heeft weinig goed gedaan vandaag. miste die kans. Leidt veel balverlies. En wordt ook weinig in het spel betrokken. Als inmiddels Noordveld de keeperstrap mag nemen. Gaat de diepe de helft op van Feyenoord richting Finn Bogasson. Richting ook Mat die maakt een wegwerpgebaar in de richting van de scheidsrechter. heeft wel degelijk een overtreding gemaakt. Even het vasthouden van de Friese topscorer Finn Bogelson met zijn 14 treffers. 12 voor Pelle. Bal nu bij Wildschut op 17 meter. Die haalt wel uit, maar doet dat via het been denk ik van... Jordi Klaas hier en zo krijgt Herenveen een hoekschop te nemen. Inmiddels uh, staan er 85 minuten op het bord. Komt er een wissel aan bij Herenveen? Waar uh, Magnus uh, Eykrem van het veld af uh, gaat. En waar uh, Ziek erbij komt. Nog een van de smaakmakers van Herenveen. Maar door Van Basten voor deze wedstrijd op de bank gezet. Misschien wat tikjes gekregen tegen Ado. Uh, midweeks dat uh, gelijke spel van Herenveen uh, toen de 1-1. Dus toch tijd voor de hoekschop en die gaat Ziek meteen ook maar nemen. Richting eerst de paalbal is laag en niet echt goed. Uit verdedigen bij Feyenoord, daarvoor geldt hetzelfde. Dus de bal opnieuw ingebracht op het hoofd van De Roon. Verlengd door Otigba, die altijd met dit soort situaties mee naar voren is. Maar Mulder kan heel eenvoudig oppakken. We zagen nog wel een keer Otigba een paar minuten terug. Toen schampte hij de bal en zo staat het dus. Nog altijd 2-1 voor Feyenoord in de slotfase. Nog vier minuten. Kato en Hospes waren de snelste twee, zojuist op de 500 meter. En nu, Sebas? Nu is daar Nagashima bijgekomen, tussengekomen beter gezegd... want Kaijiro Nagashima, Japanner. landgenoot dus van Georgie Kato... 35-0-1, driehonderdsten sneller dan Jesper Hospes staat tweede... en Hospes dus gezakt naar de derde plaats. Kato nog altijd de enige dus binnen de 35 seconden. Zou nu wel eens kunnen gaan veranderen in die laatste rit. Michel Mulder in de baan afgelopen vrijdag 34-80. Genoeg voor de overwinning. Dat zou het nu weer zijn trouwens. Tijbummo, vrijdag 34,89. Mulder nu in de binnenbaan. Tweede buitenbocht dus voor hem. Tegen uh, Tijbe Mo de Man die hem twee seizoenen geleden in Ereveen van de wereldtitel afhield. Mo is tweevoudig wereldkampioen en de Olympisch kampioen op deze 500 meter. En gisteren winnaar van de kilometer voor Michel Mulder. Een uh, titanenduel dus. 966 voor beide heren. Dat zijn ook exact dezelfde openingen als afgelopen vrijdag. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Mulder van de binnenbaan naar de buitenbaan toe. Leek daar even een klein technisch foutje te maken door op de kruising. Thaybun Mo heeft de binnenbocht. De tweede binnenbocht komt daar goed doorheen. In dat donkerblauw pak van de Koreanen zit naast Michel Mulder. En dan komt het echt op de laatste meters aan. Ik denk voorlopig in het voordeel van Thaybun Mo. Mo wint inderdaad de rit. en wint ook de 500 meter in 34-87. Dat is dezelfde tijd als Kato. Dus moeten gekeken gaan worden naar de duizendsten van seconde om wie uiteindelijk echt de 500 meter hier op zijn naam schrijft. Dat wordt dus Kato of Mo. Feit is dat Michel Mulder met 34.95 weer in de 34 rijdt... en dat hij dit keer derde wordt. Jesper Hospes wordt vijfde. En wie dan de 500 meter gaat winnen... dan moeten de tijdwaarnemers naar de duizendsten van seconde gaan kijken. Want uh, twee heren dus met 34.87, Kato en Mo. Michel Mulder... Afgelopen vrijdag dus de winnaar en gisteren het zilver op de 1000 meter, dit keer het brons. Hij heeft goede ervaringen met de baan in Berlijn, waar hij ooit zijn wereldbeker debuut maakte, waar hij ooit voor de eerste keer zijn wereldbeker overwinning pakte, twee seizoenen geleden. En vrijdag dus ook won op de 500 meter. Nou, de tijdwaarnemers zijn nog aan het kijken. Afwachten wie de beste 1000 heeft. Kato of Mo. Mulder in ieder geval derde. Heerenveen, Feyenoord. Slotfase, Ragnar Niemeyer. Jordi Klaassi naar de kant bij Feyenoord dat met 2-1 voor staat. En toch wat extra zekerheid gebracht door Ronald Koeman met het inbrengen van Terrence Congolo. Dan is Feyenoord door zijn wissels heen. Bakal en Verhoek kwamen al eerder. En natuurlijk staat er spanning op. bij de Rotterdammers, die al tegen Go Eagles bijvoorbeeld en RKC late treffers tegenkregen. Bal bezit voor Verhoek aan de rechterkant van het veld. Ineens gespeeld in de richting van Bakal. Ondanks de aanwezigheid van Kruiswijk. Maar Noordveld kan oppakken en meegeven aan zijn rechterverdediger. Dat is Van Arnold. De bal schiet even achteruit. En kan daar worden opgepakt door Martin de Roon van Herenveen. Vervolgens is het de Ziek. Is de bal gaan halen. Lange trap naar voren toe. In de richting van wie eigenlijk? Ja, misschien van Slagveer. Maar dan komt de bal nooit terecht in de tegenstoot. Feyenoord dat wat op de counter speelt. Verhoek en het duel met de dijkste huurling van Ajax. Verhoek verovert wel de bal. Maar is eigenlijk weg uit een uh, hoek waar hij uh, gevaarlijk had kunnen zijn. En dus Heerenveen werd de hoogte van de middenlijn. Linkerkant van het veld. Wildschut. Zo heeft hij het graag. Maar er zijn veel Rotterdammers zonder wie Jan Maat. Als de slotminuut inmiddels uh, loopt. Maar er komt extra tijd. En bovendien naar de jaren Uitermaking licht van Jan Maat, een hoekschop met opnieuw Ziek En natuurlijk kijken naar Kenneth Otigba. want hij is steeds de man die dit soort ballen op zijn hoofd wil hebben. Richting Eerste Paal, waar ja, Van de Berg op duikt, maar die krijgt de bal niet op zijn hoofd. En de bal schiet helemaal weg uit de defensie van Feyenoord tot bij de middenlijn opgepakt. En dan gaat Heerenveen lange ballen geven richting Van den Berg. Op het hoofd van Immers Feyenoord nu met z'n allen achter de bal. Drie punten zijn belangrijk. Dan gaat Feyenoord naar 27 en is het gaatje naar Vitesse nog enigszins te overzien. Met het balbezit voor Ziyech. Linkerkant met rechts ingedraaid op het hoofd van Congolo. En dan zegt Pelle tegen Verhoek, lopen maar. Maar dat gaat al een tijdje wat minder goed met Verhoek, u weet dat. En dus neemt Heerenveen over. Daar is dan Kruiswijk in de middencirkel. Er is druk van Heerenveen en de. Doe maar liefst vier minuten extra tijd bij. Er is dus nog heel wat mogelijk voor Heerenveen. Als Rotterdam, heel Rotterdam, heel Feyenoord met z'n allen in het eigen strafschopgebied hangt. En Dijks de bal heeft in de voeten. Metertje 5-6 voor de middencirkel. Wat laag ingebracht en dus Bakal. Pelle dan heeft gewerkt als een paard. Speelde een hoofdrol bij de goal van Boetius. Al na 9 minuten faalde zelf opzichtig. Maar de rebound van Boetius was... Zeer fraai. Lifte de bal heen over het Noordveld. Die eerst op de grond zat en vervolgens opstond. Toch was Boetius hem de baas. En later dus immers met de tweede Rotterdamse goal. Op het hoofd nu van in die Halverwege de Feyenoord-helft. Wat aan de linkerkant. Finn Bogason op 25 meter. Voetje van Congolo. Ziek dan vervolgens weer. Het is razendspannend. Dan is de slotfase in het abel stadion Willem voor de linker. En er wordt ook geschoten door invaller Hakim Ziyech. Maar met te weinig overtuiging en te weinig... Kracht. En dus is daar Elwin, Erwin Mulder, de doelman van Feyenoord... zal concurrentie gaan krijgen binnenkort van Werner Haan. Die goede keeper van Dordrecht. Maar liet hier met uh, ja, die kans van Vim Bogelson zien dat hij echt wel goed kan keeper Toen kreeg hij de bal uh, ongetwijfeld geen toeval op de hak, op de voet. En zo voorkwam hij een uh, Friese gelijkmaker. Ter hoogte van de middenlijn is het weer Heerenveen met Joey van den Berg. Breed gespeeld naar Wildschut. 5, 6 meter over de middenlijn. Zoekt het u wel met Janmaat. Ook immers verdedigd mee. Dan in de as van het veld. Hens of niet van de bakal. Heerenveen gaat verder met Vim Bogasson. Vim Bogasson niet. Oh, jongen. 7, 8, 9 meter voor het doel links. En dan eh, ja, laat hij hem toch eigenlijk langs het doel aan de rechterkant hobbelen. De zit hopeloos in de wedstrijd vandaag. Ja, dat kan een keer gebeuren. Maar dat komt Veen wel heel slecht uit vandaag. Hij creëert het zelf. Mulder ver voor zijn doel. Ziet die bal naastgaan tot grote opluchting van niet alleen hem. Maar van heel Feyenoord. Want dit was toch weer het moment. ...voor Herenveen om te scoren. Een van de beste kansen in de wedstrijd. En zoveel heeft Herenveen er dan ook weer niet gekregen. De trap van Mulder richting Pelle. Vijf, zes meter buiten de middencirkel op de Friese helft. Balverlies, Congolo Immers in de middencirkel. Naar de linkerkanten getrapt waar Boetius de bal oppakt voor Feyenoord. En hem teruggespeeld naar Pelle. Wat doet hij veel? Wat levert hij veel arbeid? Geen nadige baartjes, maar echt een captain die voorop gaat in de strijd. bal komt wat gelukkig nu op de rechterkant. De vleugel bij Vim Bogason richting de lijn van het strafschopgebied neergelegd. Recht voor de goal van Mulder, maar daar staat niemand van Herenveen. En Pelle die knalt de bal dan maar naar voren toe. Boetius gaat nog sprinten. Maar de doelman van Heerenveen. Noordveld ver buiten zijn strafschopgebied Als eerste bij de bal. Bovendien gaat die bal naar voren toe. Bij Heerenveen op het hoofd van Matthijssen. opgevangen door de Roon. dan Anno Tichbaan die nu als extra spits speelt. In de ploeg van Van Basten. Die wel een overwinning kan gebruiken. Natuurlijk weer. Ook met het oog op het halen van Europees voetbal. Pelle en Van der Berg. Van der Berg zegt ik heb een voet in mijn gezicht gekregen. Kan zijn. Maar daar wil de scheidsrechter niet aan. En dan gaat. Het verder met Verhoek die de bal laat lopen voor uh, dat is, uh, Boetius. Omdat hij denk ik Verhoek zelf buiten spel stond. Inmiddels is iedereen weer opgestaan. En gaat Feyenoord de tijd tijdrekken bij de hoekvlag met Verhoek. En ik denk ook met Dijksta helemaal in de hoek van het stadion aan de overkant van het veld. Bal als laatste aangeraakt door de Hagenaar door Wesley Verhoek. En dan moet Bakal verdedigen. Dat lukt voorlopig. Want Boetius komt bij dat kluitje er als winnaar uit. Wordt dan ook nog aangetikt door de en Zo krijgt Feyenoord voor het hoofd van echt duizenden mensen uit Rotterdam. Het hele uitvak zit vol. Precies op die plek daar vlak voor daar. Daar krijgt Feyenoord een vrije trap. Als de extra tijd toch inmiddels al een tijd lang aan de gang is. En het wachten is op het allerlaatste fluitsignaal. Voor uh, ja, iedereen in het stadion. Maar zeker ook voor, uh, voor Koeman. Die dan een mooie overwinning boekt. In het Abel-Lenstra stadion. Zo'n makkelijke wedstrijd is dit natuurlijk niet. Pelle heeft zich gemeld. Voor Hoek staat daar ook. Er is eigenlijk niemand voor het doel van Noordveld van Feyenoord. En dat betekent dat Feyenoord daar secondes wil gaan winnen in die hoeken van het veld. Pelle moet dat gaan doen. Dijks erbij. Vier vriezen om hem heen. Dan moet je nog oppassen dat je niet een lelijke trap tegen je benen aankrijgt. De bal is over een van de lijnen daar gegaan. Iedereen steekt zijn hand op. Noordveld heeft al lang een andere bal. En trapt hij heel snel het veld weer in. En dus is er nog wat mogelijk. Matthijs komt. Dan doet Van den Berg, nee Wildschut hetzelfde en is daar uiteindelijk het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter van Björn Kuipers. Feyenoord met een zeer goed eerste half uur waarin Herenveen nergens was, legt de basis in dat eerste gedeelte van de wedstrijd voor een overwinning van 2-1 uiteindelijk op Herenveen en die nare gelijk maken... voor de ploeg van Koeman in de 47e minuut. Die blijkt achteraf niet meer te zijn geweest dan een aansluitingstreffer. Feyenoord pakt drie punten op bezoek in Herenveen en dat is belangrijk voor heel Feyenoord en Koeman. De rekenmeesters in Berlijn zullen nu wel klaar zijn, denk ik. Wie heeft de 500 meter gewonnen, Sebas? Tijber Mo, die dus niet alleen de rit won van Michel Mulder... maar uiteindelijk ook 2000 duizendsten van een seconde sneller bleek... dan de Japaner Georgi Kato, 34, 87, zesduizendsten... Om 34,87 achtduizendste 8000ste voor, een, voor Kato. Mo, dus winnaar gisteren over van de 1000 meter. Vandaag op de 500 meter. Kato, tweede. Michel Mulder, derde. Jesper Rospus, vijfde. Maar als je dan gaat kijken naar een klassementje over de twee meters, blijft Michel Mulder. Tijbe Mo, de Olympisch kampioen van Vancouver, 100ste voor. En daar draait het straks ook allemaal om in februari op de spelen. Maar ja, eerst maar eens proberen om die spelen überhaupt te bereiken. Dat wordt al uh, moeilijk zat in Nederland voor Michel Mulder. Goeie paal, mooie goal. En er wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De Eredivisie. En de goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van gisteravond. PSV Vitesse eindigde in 2-6 na een ruststand van 1-1. Piazon bracht Vitesse op voorsprong. De Pai maakte vlak voor rust 1-1. En na rust ging het los, vooral na de 1-2 van Havena. Toen werd het 1-3 door Leerdam. Nog wel 2-3 door Rekiek. 2-4 door Prupper. 2-5 door Van Arnold En 2-6 ook weer door Prupper. Een nieuwe zware dreun dus voor PSV dat al zeven duels zonder zegen zit. Maar liefst zes twee verliezen in eigen huis. Dat zijn ontluisterende cijfers. PSV-trainer Filip Cocu. Ja, het geeft aan waar we staan, denk ik, op dit moment. En door deze ja, fouten te maken in wedstrijden, ja, dan, uh, misschien sta je er dan wel terecht. In de eerste helft leek er nog geen veldje aan de lucht voor PSV. Maar in de tweede helft liet het vooral na die 1-2 van Havana veel steken vallen in de verdediging. Over de werklust van iedereen. Ja, daar kun je weinig van zeggen. Maar wel over de invulling en de organisatie die je moet bewaken. Uh, Vitesse raakt ook niet in paniek als ze 60 minuten het moeilijk hebben. Uh, die blijven ook rustig en uh, wachten op hun kansen. Uh, nou, dat is uh, hun klasse geweest vandaag. Daarom staan ze bovenaan. Ja, en de vraag die dan in dat soort situaties op je lippen brandt, is of Koku zelf nu de handdoek in de ring gaat gooien? Uh, nee, nee. <coughs> Hoe moeilijk het ook is. Uh... Uh, ja, ik, ik, ik ben ook een man van de club. Ik hou van de club. Uh, en en uh, ik sta voor de spelers. Dus uh, ik ben niet de type die de, die de handdoek uh, in de ring gaat gooien. Vitesse gaat ondertussen door waar het gebleven is. Het wint weer een wedstrijd. Coach Peter Bos. Ik vind de uitslag te hoog hoor, 6-2. Maar 6-2 winnen is, is niet gewoon. Voor niemand niet. Dat is voor geen enkele topploeg is dat gewoon om hier te winnen. En dus ook voor Vitesse niet. Dus ik vind het heel bijzonder. Door de grote uitslag had bijna niemand in Eindhoven het nog over die overtreding van Vitesse-speler Mike Havenaar. Hij ging op het onderbeen van Stijn Schaar staan in de eerste helft. We horen de scheidsrechter, Nijhuis. Ja, we hebben dit met z'n allen niet in de wedstrijd zo beoordeeld. En dat is heel zuur als je dat nu uh, vanaf, de, vanaf de beelden wel ziet. Ja, en dan heb je de pech ook dat dat aan de overkant gebeurt waar geen vier officieel staan. Dus ja, ik baal hier wel van. Want uh, ja, het zet ze ben je vol op het onderbeen. En uh, het is gewoon nog een gemiste rode kaart. Ja, Nijhuis baalt, maar uh, helemaal geen kaart. Dus dat komt wel goed, toch? Volgens. Uh... Volgens mij als het volgt. Niet, Als het niet beoordeeld is, dan kan de tuchtcommissie overgaan tot uh, een schorsing. Ja. Wat wil je zeggen over PSV? We hebben al. Uh, we hebben het nou, al weken. Over. Het gaat er... al weken slecht. Ja. Gaat het nu nog slechter? Um, uh, is de crisis nog dieper? Zegt die 2-6 jou wat? Die was geflatteerd. Toch vond ik het wel een. een Verdiende overwinning, omdat Vitesse zelfs toen het onder druk stond, altijd wel bleef voetballen. Ze uh, hebben veel zelfvertrouwen, bouwen op vanuit, uh, vanuit achter en raken eigenlijk niet in paniek. Um, die 2-6 komt natuurlijk als een mokerslag aan. En uh, ik zou ze toch, de clubleiding uh, in Eindhoven, het advies geven om lekker rustig te blijven. Zei het dat, uh, ik heb dat vorige week ook al gezegd, breng een verandering aan in de, in de staf. Gooi Cocu er niet uit. Kijk, PSV heeft gekozen voor jeugd. Dan moet je niet al na vier, vijf maanden het roer omgooien... Dit is gewoon een verloren seizoen. Dat kan een keer. PSV herstel... Dat mag je nu wel zeggen, hè? 13 punten achter op Vitesse. Ja, PSV gaat geen kampioen worden. Dat kunnen we rustig vaststellen. Maar die kunnen heus nog wel Europees voetbal halen. Um, blijf gewoon lekker rustig. Pas die technische staf aan. En uh, ga gewoon door uh, op de weg waar je mee bezig was. En dat is met jeugd en uh, kijk van de windstop... of je die afschuwelijke tooifonen niet kan lozen... En het geld daarvan kan je misschien investeren in een, een, een ervaren speler op een andere plaats. Ja, het is zo opmerkelijk wat er gebeurt. Hè? Want vorig jaar werd PSV tweede. En toen, werd zo ongeveer, toen wilde men eigenlijk dat zo ongeveer iedereen ontslagen werd. Omdat PSV het heel slecht had gedaan. Nu staan ze tiende, kansloos voor de titel. En je ziet dat de spelers na afloop worden omhelst door de supporters. En eigenlijk is er niemand die echt denkt dat Philip Cocu eruit vliegt. Nee, het is natuurlijk een clubman puur zang. Als dit een buitenstaander zou zijn, een man die uh, niet bij PSV zou zijn opgegroeid... dan hadden ze ook om zijn ontslag uh, gevraagd. Maar ik vond het wel heel aandoenlijk hoor, om uh, uh, die spelers uh, met de supporters zo in de weer te zien. We gaan door met het... Uh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 AZ tegen FC Twente, dat was bij rust 1-1. Het werd 1-2 in de dying seconds van de wedstrijd. Berends maakte 1-0, Mokhtar 1-1 en in blessuretijd 1-2. De wedstrijd voor AZ begon goed met een schitterende goal van Roy Berends... maar ondanks zijn mooie schot was er bij hem natuurlijk geen goed gevoel. Ja, nou ja, goed, uh, dat is logisch. Ik denk uh, dat we zeker niet uh, verdiend hebben om te verliezen. We hebben hier echt uh, geprobeerd een mooie wedstrijd van te maken. En, uh, ja, Twente ook, maar uh, ja, hun waren de gelukkigste.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 Maar het was attractief, met sommige momenten heel goed voetbal. Spectaculair tweede helft, een aantal momenten van Twente. Wel nog een aantal momenten, maar tweede helft was Twente, eerst helft waren wij. En na deze wedstrijd werd nog bekend dat de teammanager van AZ, Hans Vonk, per direct vertrekt. Oud-doelman Fonk werkte sinds vorig seizoen in Alkmaar rkc Cambuur rust 1-2, eindstand 2-2, 1 op Braber, 1-1 en 1-2 Hemmen en 2-2 Duits uit een strafschop. RKC-speler Schet kreeg bij een 2-2 stand zijn tweede gele kaart, dus rood. Kambuur had de wedstrijd uit moeten spelen bij een 2-1 voorsprong. Dwight Lodewegers mist daarvoor alleen nog de ervaring in zijn ploeg.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 Dat zijn een paar van de belangrijkere spelers, denk ik. En uh, daarom is het nog meer een compliment waard naar de ploeg... Uh, dat we toch nog omkeren, dat we 2-1 achter staan. En dat, uh, ja, dat getuigt denk ik wel van, uh, van vechtersmentaliteit. Omdat RKC-trainer Erwin Koen al snel noodgedwongen moest wisselen... kon ook hij leven met een gelijkspel. Als je aan de hele wedstrijd bekijkt, dan denk ik van... Uh, nou kan je prima een punt en uh, we blijven in de buurt van de andere ploegen. We blijven boven NEC staan... Maar we hebben nog een lange weg te gaan. En, uh, en je ziet nu ook dat, uh, dat ook alle spelers, inclusief de wisselspelers... zullen heel scherp moeten blijven, want we hebben ze nodig. En vrijdag eindigde FC Utrecht NEC in 2-0. Vitesse blijft de koploper na 16 wedstrijden. Het heeft nu 33 punten. Ajax staat daar twee punten onder nog steeds. Het won ook. En Twente won ook. Staat nu nog altijd op drie punten van Vitesse. Feyenoord boekte zojuist een belangrijke overwinning in Heerenveen. Het heeft 27 uit 16. Zes minder dus dan de koploper. Groningen kan zometeen ook op 27 uit 16... Komen. Het staat nu vijfde en AZ is de nummer zes. Het staat toch alweer negen punten achter Vitesse. Utrecht komt eraan op de zevende plaats... en Heerenveen blijft steken op plaats acht. Onderin is het nu wel heel lastig geworden voor ADO met 14 punten... voor RKC ook met 14 punten, maar dat sprokkelt wel punten bij één... en NEC heeft nog altijd twaalf uit zestien. Programma vanmiddag. heerenveen Feyenoord hebben we gehad. 1-2. Om half drie FC groningen ado Den Haag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 Mr. Timmermans bleek vanochtend oneenigheid te hebben... over een bezoek aan de Palestijnse stad Hebron. Hij kreeg Israëlische militairen mee, maar die wilde hij niet hebben. Daarop zegt hij het bezoek aan de oude stad af. In Zuid-Afrika hebben duizenden mensen kerkdiensten bijgewoond... ter nagedachtenis van Nelson Mandela. Het is vandaag een dag van bezinning en gebed in Zuid-Afrika... om stil te staan bij het overlijden van Mandela. De hele dag zijn er in onder meer kerken, moskeeën en stadions... in Zuid-Afrika diensten, ter ere van hem. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al zo'n 200.000 mensen op de been om te protesteren tegen de regering van premier Janukovic. Verwacht wordt dat het aantal betogers nog flink zal toenemen. De oppositie is woedend over de anti-Europese houding van president Janukovic en hoopt op de grootste anti-regeringsdemonstratie tot nu toe. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1, NOS langs de Lijn. Afgetrapt in de Adelaarshorse de IJsselderby. Arman Afsaroglu. Als er al eens een wedstrijd onder uh, hoog spanning staat, dan is het deze wel tussen uh, go Ahead Eagles en Peck Zwolle. Heel veel te doen geweest om deze wedstrijd. Begon natuurlijk allemaal toen uh, de kampioenschaal van Peck Zwolle een paar weken terug gestolen werd. De kampioenschaal die uh, Zwolle twee jaar geleden won in de Jupiler League, die werd gestolen. Iedereen dacht dat het om go Ahead Eagles uh, fans ging. Nooit bevestigd, maar daar gaat iedereen hier in Deventer wel van uit. En dat zorgde ervoor dat de spanning op deze wedstrijd uh, toenam. Zwolle heeft de schaal inmiddels teruggekregen. Maar uh, de spanning is er nog steeds na een minuut uh, voetbal in de Adelaar. Als het nog 0-0 staat en er nog niet heel veel gebeurd is. Maar je merkt aan alles in het stadion hier dat mensen al weken naar deze wedstrijd hebben toegeleefd. Eindelijk weer een Derby op het hoogste niveau voor het eerst sinds 29 maart 1987. Mensen hebben er lang op moeten wachten. Die wedstrijd toen eindigde in een 3-0 overwinning... Voor Peck Zwolle hier in Deventer. En een van de doelpuntmakers, en dat is wel leuk, was Fouke Boy namens Peck. En Boy is nu de trainer van de go Ahead Eagles. Dus die is nu voor de andere kleur als go Ahead nu de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Via Doku Schmid. Maar Zwolle dan kan overnemen via Makocho op Ryan Thomas. Die gewoon kan spelen. De Nieuw-Zeelander, er waren wat twijfels over zijn inzetbaarheid. Net als over een aantal andere middenvelders van Zwolle. Matthäus Klieg. Hij heeft een uh, gebroken teen, die begint op de bank. Maar uh, Jesper Dros, die lang geblesseerd was, die mag van trainer Jon Ron Jans gewoon uh, in de basis beginnen. En dan gaan we kijken of we het vandaag vooral over het sportieve aspect gaan hebben. Of dat er toch ook iets uh, vanaf de tribunes uh, gaat gebeuren. Ik uh, zou het niet weten, maar ik denk dat het wel eens uh, kan gaan gebeuren. Want uh, er is, zoals ik al zei, wat spanning. Het staat 0-0 na twee minuten. In Groningen wordt gespeeld Groningen-Ado Den Haag. En uh, Henk Kok kijkt er naar. Ja, we hebben een bijna drie minuten gevoetbald in de Euroborg. En Groningen is in de bal bezit. Kappelhof heeft de bal naar de linkerkant van het veld gespeeld. Naar Wijnaldum. En Wijnaldum besluit maar even terug te spelen op Kappelhof. Omdat Den Haag met Kramer en Van Duinen daar een beetje druk gaat zetten. Nu heeft Kieft de bal. En nog is Groningen heel weinig opgeschoten. Groningen hoog op de ranglijst. Kan in punten vandaag, als ze tenminste winnen, gelijk komen met Feyenoord. En Den Haag dus diep in de zorgen. Den Haag heeft ook het middenveld versterkt. Van Malong speelt normaal gesproken als rechterverdediger. Hij staat nu rechts op het middenveld. En ook Bakker, nog een hele jonge speler... die staat op het middenveld, links op het middenveld. En Zuiverloon is weer de rechtsback. Komt de voorzet. En de voorzet die wordt uh, tot corner verwerkt... door ADO Den Haag. En dan mag Groningen hier de hoekschop uh, gaan nemen... in deze wedstrijd. En dat gaat zometeen vanaf de linkerkant. Gebeuren door uh, Kielum. Letschert staat in de basis... bij FC Groningen, omdat Manjasko is geschorst. Letschert, de man bij FC Groningen... die in de beginfase van deze competitie... al twee rode kaarten heeft opgelopen. En bovendien ook... Die geschorst is geweest, omdat hij zich niet kon verenigen met een uh, rol op de bank. Daar komt de hoekskop, de hoekskop komt van Kim, kan ingekopt worden. Nee, hij wordt weggekoopt door Beugelsdijk. En zo hebben we bijna vier minuten gevoetbald en nog geen doelpunten gezien. Het World Cup schaatsen in Berlijn. De volgende afstand is de 1000 meter voor vrouwen... met meteen een Nederlandse, Sebas. En niet tenminste namelijk de Nederlandse kampioen op deze afstand... Marit Leenstra, maar ze werd ziek in Noord-Amerika... reed nog geen internationale kilometer van dit seizoen. Dit is haar eerste, dus... En ze komt door naar 46.32, ronde 27-8 met nog één rondje te gaan. Op deze 1000 meter Leenstra een van de vier Nederlandse vrouwen in de A-divisie. B-groep eerder vandaag gewonnen door Antoinette de Jong, het jonge talent. Maar 1.18.09 is geen wereldschokkende tijd. Leenstra gaat, dat hadden we wel verwacht, de rit ruim winnen van de Chinese Yi. -Yi. Daar is helemaal geen tegenstand van gehad, reed eerder in de weg. Maar wat wordt de eindtijd? Ze moeten ruim binnen die 1.18 kunnen rijden? En dat doet ze ook. 1.15.85, dat is een hele... Hele nette tijd voor Marit Leenstra, maar achttiende van een seconde boven het baanrecord van Christy Nesbit. Daar gaan we niet zoveel meer aan komen, denk ik, in deze A-divisie op de kilometer. Prima gedaan dus door Marit Leenstra. 1.15.85. De Adelaarshorst ontploft, want het is 1-0 voor Go Ahead Eagles. En het doelpunt komt op naam van Schmid, de rechtsback... Begon allemaal met een vrije trap genomen door Van der Linde aan de linkerkant van het veld. Net buiten het straatgopgebied en Van der Linde is dan precies de juiste man die je moet hebben. Want de vrije trap was precies op maat met links getrapt en zomaar op het hoofd van Doker Schmid. Die daar heel goed voor zijn tegenstander kruipt en de bal dan langs doelman Diederik Boer van Zwolle kopt. 1-0 voor Ahead Eagles en het doelpunt van Doker Schmid. Ronson en Amy Winehouse opzang met Valerie. Is Kolder er niet bij en een kop doken smiet hem gewoon in. Arman Afsaroglu. Ongelooflijk inderdaad. Kolder ontbreekt. Die is er niet bij. Die ontbrak woensdag ook al in de inhaalwedstrijd van go tegen Heracles. En de mensen waren bang in deven dat zonder Magnus Kolder het toch wel heel moeilijk zou gaan worden tegen Peck. Maar daar was dus opeens Doka Schmid die op die prachtige vrije trap van Job van der Linden... heel mooi zijn eerste doelpunt van dit seizoen binnenkopte. 1-0 de voorsprong nog altijd voor go Ahead Eagles tegen Peck. En alsof de Champions League gewonnen was. Zo werd het doelpunt hier in de Adelaarshorst gevierd. Je merkt aan alles en iedereen dat... Dit de wedstrijd van het seizoen is voor de supporters van Go Ahead Eagles. scheelt het maar 37 kilometer tussen Deventer en Zwolle. En dat betekent dat dit een echte derby is. Als Go Ahead nu weer de bal heeft. Even achterin rond speelt via Van der Linden, de aanvoerder en Schenk. Zwolle dat zich even moet herpakken na die vroege openingstreffer van Schmid. De ploeg van Ron Jans is er nog niet heel veel aan te pas gekomen. Go Ahead nu weer in balbezit met Van der Linden. Die dan even wordt teruggedrongen door Jesper Dros. De middenvelder van PEC dus terug in de basis. Nadat hij het uh, begin van het seizoen heel veel wedstrijden had gemist door een uh, blessure. Maar hij staat er nu weer in als er een uh, vrije trap gegeven wordt nu door uh, de scheidsrechter, En dat is Paul van Boekel voor uh, Peck Zwolle. Zo'n vijf uh, meter over de middenlijn op de helft van uh, Go Ahead. Gaat uh, Daryl Latchman centrale verdediger, die bal kort nemen. heeft hij gedaan. Inmiddels Mokkocho aan de bal voor Pek Zwolle. Nog altijd rond de middenlijn naar de linkerkant. Aschente. Maar Ahead uh, jaagt dan door en dringt Zwolle terug op eigen helft. En dat is het uh, goede tactiek denk ik. Want Zwolle moet het natuurlijk hebben van het verzorgde positiespel. Daar staat de ploeg van trainer Ron Jansson bekend. Maar op deze manier gaat dat moeilijk lukken. Want Ahead zit er steeds kort op. Nu weer. Als Zwolle de bal achterin rustig probeert rond te spelen. Maar Latchman dan zo wordt opgejaagd door Jeffrey Rijsdijk. Dat hij de bal wat paniekerig... Over de zijlijn schiet en de ingooi dus weer voor Go Ahead Eagles is. Via Doker Schmid de doelpunt te maken. Zoekt de vrije man. Vindt hij in Rijsdijk aan de rechterkant van het veld. Probeert de voorzet te geven Rijsdijk. Uit kort Valkenburg kan daar niet aankomen. Valkenburg die in de spits speelt vandaag. Omdat Kolder er dus niet bij is. Valkenburg van origine natuurlijk middenvelder. Maar hij heeft laten zien dat hij ook wel degelijk doelpunten kan maken. Go Ahead staat na. 11 minuten bijna nog altijd op die 1-0 voorsprong en het doelpunt is niet gemaakt door Valkenburg, maar door Doker Schmid. 1-0 voor Go Ahead. Groningen ado dat is ongeveer het tegenovergestelde van de streak derby Henkok. Ja, dat mag je wel zeggen. Ik weet niet hoeveel kilometer dat tussen ligt... maar ik denk zo'n 250 à 275 kilometer. We hebben trouwens een elftal 11 elf minuten gevoetbald. De stand is 0 tegen 0. En Den Haag gaat aan een aanval bouwen. Dat gebeurt via Zuiverloon. Komt de bal bij Malone. Nee, dat is niet het geval van Wijnaldum. Kan vroegtijdig terugspelen op zijn doelman Bizot. Ik heb één prachtige aanval gezien van ADO Den Haag. Dat begon bij Kramer. Kramer speelde de bal in het 16 meter gebied naar Van Duinen. Van Duinen verlengde even op Bakker. En Bakker, de jonge Bakker, 18. Hij nog maar. Ik geloof dat het zijn vijfde wedstrijd in de basis is voor ADO Den Haag. Ik kreeg toch een hele aardige mogelijkheid. Hij schoot wel hard in, maar niet zuiver genoeg. En toen kon de Bizzot de bal nog even beroeren met zijn hand. Dus niet meer dan een hoekskoop. Groningen gaat bouwen aan aanval, maar ze kunnen niet echt tempo ontwikkelen omdat Den Haag ver van het doelhaft uh, voetbalt. Wel 20, 25 meter buiten het uh, strafschopgebied. Dan is het speelveld erg klein. En dan word je gedwongen of uh, tot eens een keer een individuele actie of je moet je bal uh, snel rond laten gaan. Nu wordt Naalden nou ook weer in de Problemen gebracht. Hij heeft de bal afgespeeld naar Kieftenbel. Die zich even als middenvelder heeft laten zakken. En nu moet Bottekien het doen. Maar Bottekien denkt: nee, je geeft geen diepe bal. En het speelveld is niet breder dan 30, 35 meter. Zo klein is het. En daar zit Den Haag een beetje op de azen. En nu heeft Bakker dan ook de bal overgenomen. Bakker, een van die middenvelders. Maar achter die twee spitsen: en dat zijn dan Kramer en Van Duinen. Duikt voortdurend een middenvelder op. Bakker schuift dan vanaf die linkerkant van het middenveld. een beetje naar de nummer 10-positie. En dan heeft FC Groningen je toch een beetje problemen zo af en toe met de lopende mensen. En dan gaat het voornamelijk om Van Duinen en om Kramer. Kramer die nog mag spelen. Hij heeft weliswaar de, van de terugcommissie een voorstel gekregen. Tot vier wedstrijden een schorsing. Maar hij is in beroep gegaan. U weet het allemaal. Het was die armstoot op het strottenhoofd. En ook op de kin van Doelman Sillessen van Ajax. De vrije score wordt genomen aan de linkerkant van het veld. Dat wordt weggekopt. Maar de bal wordt nog weer opgepikt door Ado Den Haag. Is er een overtreding begaan? Nee, zegt Kuze of wel. Ja, toch een overtreding. En zo hebben we 13 minuten gevoetbald in de Euroborg. Is er nog geen grote kans geweest? Nou, grote kans. Wel een behoorlijke mogelijkheid voor Ado Den Haag via Bakker. Het is weer Groningen. Dat in die verdediging de bal rond gaat spelen. En nu zie ik die verdediging van haar. En haar die speelt nu echt tegen de middenlijn aan. Ruim 13 minuten gevoetbald. Nog 0-0. De duizend meter voor vrouwen bij de World Cup wedstrijden in Berlijn. Is er iemand al in de buurt gekomen van die tijd van Leenstra, Sebas? Ja, in de buurt wel. Kaelin Irvine uit Canada. Slechts 22 honderdste van een seconde langzamer dan Leenstra. En uh, daarna zitten de andere vrouwen allemaal op meer dan een seconde. Irvine viel mij wel op met die uh, 1-16 Goede tijd voor de Canadezen. We weten dat Christine Nesbitt uit Canada zoveel problemen heeft. Last van de heup. Helemaal niet in goede vorm dit seizoen. Teruggekeerd al naar Canada. Moet zich nog maar zien te plaatsen voor Sochi. Tweede Nederlandse nu in de baan. Terwijl Leenstra dus nog altijd het snelste is. Tweede Nederlandse is Manon Kamminga. 21 jaar uit Heerenveen. Die erg goed heeft gepresteerd de laatste jaren op de inline skates, Dus de wieltjes onder de schoenen. maar ook op het ijs tegenwoordig heel goed uit de voet. Kan. Zesde werd bij het Nederlands kampioenschap. En dit seizoen al menig persoonlijk record heeft verbroken. Ze rijdt tegen een echte sprinster. Tegen Beijing Wang, die tegenwoordig woont in Inzel. En daar traint onder leiding van Jan Bos en Wim de Elze. De Nederlanders bij die naar opleidingscentrum daar. 1774, de snelste opening tot nu toe voor bij Jing Wang. Mag je ook wel verwachten. Het gaat erom wat Wang duidelijk overhoudt... in de laatste ronde op Marit Leenstra. Kamminga rijdt dan op een behoorlijke achterstand. Zeker zo'n 15 naar 20 meter. Binnenbocht voor Manon Kamminga. Dan kan ze in ieder geval het verschil een beetje verkleinen. Maar meer dan een beetje is het niet. Want bij Jing Wang houdt nog altijd een ruime voorsprong. En is in deze ronde ook een tiende sneller dan Kamminga. En heeft een voorsprong opgebouwd... van 63 honderdste... maar liefst bij het ingaan van de laatste ronde... op de tussentijd van Marit Leenstra. Kamminga komt nog net op tijd onderdoor om voorlangs te kruisen bij, uh, bij Jing Wang. Maar die kan dus nu even mee in de slipstream van de Nederlandse... en heeft de binnenbocht om het kawhai af te maken. Maar je ziet toch ook wel dat Beijing Wang een beetje stilvalt... in de laatste binnenbocht. Want Kaminga rijdt aardig mee hoor in de buitenbaan. Wie gaat dan de rit winnen? Want Kamminga heeft meer snelheid over. En Kamminga wint alsnog de rit in de derde tijd tot nu toe. 1.16.28. Wang de vierde tijd tot nu toe. betekent dus Leenstra nog altijd bovenaan. Kelen en Urvelijn tot de tweede plaats. En allemaal, wat gebeurt er in Deventer? Daar komt Go Ahead op een 2-0 voorsprong via Erik Valkenburg. En dat mag Zwolle zichzelf verwijten. Want die ploeg kreeg net een enorme kans op de gelijkmaker via Saimak. Maar hij schoot op doelman Eloy Room. En uit de tegenstoot was het Erik Valkenburg. De man die vandaag in de spit staat. Die net als afgelopen woensdag het doelpunt maakt. De voorzet is van Doker Schmid. En dan wordt die bal heel goed aangenomen door Rijsdijk. Die een man slim teruglegt. Op Valkenburg die zomaar 1 op 1 voor doelman Diederik Boer komt te staan. En Valkenburg blijft dan heel rustig en tikt die bal onder Boer door de goal in. En zo komt Go Ahead na een kwartier op een 2-0 voorsprong tegen Pexwolle. Wat een ongekende wilde voor de ploeg uit Deventer. Gaat Henk Kok ook worden verwend vanmiddag? Dat is natuurlijk de vraag Henk. Ja, dat is even de vraag. Het is nog 0 tegen 0. Ik heb wel een mogelijkheid gezien voor FC Groningen. Sivkovic in nagenoeg dezelfde situatie twee keer. Heel dicht op Coutinho. Coutinho lag goed in de baan van het schotje. Van Sivkovic toen ongeveer een metertje voor hem. Dus ook Groningen heeft zijn kans gehad in deze wedstrijd. Maar toch heeft Groningen met daardoor Den Haag moeilijker dan ik had verwacht. De kopbal van uh, Bortekin. Nee. De vuist van Coutinho goed boven het hoofd van uh, Botkin uh, weggestopt. Maar het gevaar is nog niet geweest. Komt de bal uh, tegen de hoofd van uh, Beugelsdijk aan. Het was de voorzet vanaf de uh, linkerkant. In, in dit geval van Kappelhof. Maar nu kan Den Haag toch eindelijk wat, wat, krijgen ze eindelijk wat lucht. En mogen ze ingooien aan de rechterkant van het veld. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat het kwaliteitsverschil tussen FC Groningen en Hado Den Haag wat groter zou zijn. Gezien de stand op de ranglijst. Maar Aado Den Haag geeft er dus weer een goed partij in deze wedstrijd. Omdat ze ver van de doelafspelen, afspelen. de linies dicht op elkaar houden. En daar heeft Groningen toch de nodige problemen mee. Bijna 17 minuten gevoetbald nu. En we hebben nog geen doelpunten gezien. Atletiek dan, de EK Cross, die zijn in Belgrado en daar is Leon Haan voor ons. En een Nederlandse deelnemer bij de mannen, Galit hoe doet hij het of deed hij het Leon? Want is het al klaar eigenlijk? Ja, de wedstrijd is een paar minuten geleden afgelopen. Een wedstrijd over 10 kilometer hier in het uh, Vrije Spark van Belgrado. Galit Choukoud finishte als 19e en had een achterstand van 1 minuut en 1 seconde ten opzichte van de winnaar uh, Alemayou Bezabé. Uitkomend voor Spanje, voormalige uh, Ethiopië. Ja, die 19e plaats van Chicoet valt toch wel een beetje tegen. Want uh, hij had zich van tevoren ten doel gesteld om uh, bij de beste acht te. Finishen. De achtste plaats was het resultaat dat hij twee jaar geleden wist te bemachtigen bij het Europees kampioenschap Cross in uh, Velenie. Maar Chicoet uh, was in de laatste ronde niet sterk en uh, verloor een aantal plaatsen. En daardoor dus uiteindelijk 19e. Hij kwam ja. Zo'n 15 seconden uh, te kort om uh, bij de beste achterfinisje. Dus dus wel uh, tegenvallend uh, voor de Nederlander. En dan hadden we nog de vrouwenwedstrijd, of beter gezegd die onder de 23. Hè, want uh, daar was de aandacht voor Nederland op gevestigd, Leon, met Sivan Hassan, die kerstverse Nederlandse. Hoe deed ze het? Ja, zij won. En kijk, en dat is natuurlijk wel heel erg interessant. Want ja, de Nederlandse atletieksuccessen successen die zijn schaars. Maar Sivan Hassan was eigenlijk uh, veruit de beste. Uh, zij is pas Nederlandse geworden. Is uh, dus van uh, Ethiopische komaf. Woont al vijf jaar in Nederland. En ja, sinds zij dus uh, eigenlijk uh, heel nadrukkelijk voor de atletiek kiest. Ja, uh, verbetert zij zich keer op keer. En nu dus uh, de Europese titel. Onder Moet zij eigenlijk jaar... gewoon Leon bij de, bij de volwassenen meedoen? Of heeft ze daar ja, geen nou... kans nog? Jawel, jawel, Ik heb dat haar gevraagd uh, na afloop van haar eerste nationale cross-titel. Dat was uh, bij de Veranderloop in uh, Tilburg twee weken geleden. En toen zei ze, ja, mijn trainer vindt het eigenlijk uh, voor mijn ontwikkeling beter, want meisje is pas 20 jaar, uh, dat ik nu uitkom in de categorie onder 23 jaar. Want ik moet eerst een uh, kampioenschap zien te lopen en zien te winnen, uh, alvorens ik echt uh, kies voor het grote werk. Maar ja, zelf vond ik dat wel heel erg jammer, want ik denk echt dat zij had mee kunnen doen in de, in de race bij de vrouwen. Want uh, daar won de Franse Sophie Duart. Een 32-jarige atlete die niet eigenlijk zo'n hele grote staat van dienst heeft. En de Portugese Anna Dulce Felix, die uh, duidelijk bij achterstand werd gezet door Sivan Hassan in Tilburg. Ja, die legde de beslag op eremetaal. En ja, dan denk je jammer dat uh, Sivan Hassan niet voor het echte grote.. Uh, evenement die gekozen heeft, namelijk de race bij de senioren. Leonaan vanuit Belgrado, dankjewel. En we gaan weer naar Berlijn de 1000 meter voor vrouwen met weer een Nederlander. Sebastian. Margot Boer, eerste start was vals voor de rit tegen Sangwali, dus moet de tweede start dadelijk goed zijn. Marit Leenstra ondertussen nog altijd de snelste in het sportforum... in het voormalige Oost-Berlijn-Berlin-Hohenschonhausen. Leenstra 1585. die Kelenurva en uit Canada nog steeds tweede. De Japanse Kordaira inmiddels op de derde plaats. Margot Boer is goed in vorm dit seizoen, rijdt al haar wedstrijden goed... In de subtop, de echte topprestatie. Een keer op het podium, dat is Margot Boer nog niet gelukt. En dat is op zich wel lekker voor het zelfvertrouwen. Als je een keer met een medaille richting eind december kunt gaan trainen. Richting dat Olympisch kwalificatietoernooi Tegen Sangwa Lee dus, de koningin van de 500 meter. Die menig record dit seizoen heeft verbroken. En dus uh, dendert Sangwa Lee vandoor over de eerste 200 meter. 17.47 is ver weg de snelste opening tot nu toe. Maar hoe gaat Lee dat doen in uh, met name de laatste ronde? van deze 1000 meter. Verschil met Margot Boer op de kruising. Zeker zo'n 15 naar 20 meter in het voordeel van de kleine Koreaanse, die gisteren na zeven overwinningen op rijen 500 meter liet lopen. Even een dag rust nam met het oog op deze 1000 meter. Dat is ook goed voor de dag wil komen op de Olympische Spelen. Laatste ronde gaat in. 45-09 voor Sangwali. 1,2 seconden, maar liefst sneller dan Marit Leenstra was bij de passage van de, de 600 meter. Dat mag ze dus verspelen in de laatste ronde. Boer moet het nu gezien goed te maken in de laatste ronde ligt ietsje voor op Sangwa Op de kruising gaat naar buiten toe. Sangwa heeft de laatste binnenbocht. Maar dan moet Margot Boer proberen mee te schaatsen als het ware. Als haar tegenstandster onderdoor ronde doorkomt. Dat gebeurt nu. Lee komt onderdoor. Maar Lee valt ook wel stil. Maar heeft toch wel een kleine voorsprong op Margot Boer. Die wat beter uit En dan gaat de ritwinst naar Sangwa Maar ze komt niet aan de tijd van Leenstra. Die grote voorsprong die ze had verspeelt ze. Lee voorlopig tweede achter Leenstra. Margot Boer weer geen podium. Vierde tijd met nog twee ritten te gaan. Go Ahead Eagles heeft een uppercut uitgedeeld, Arman Afseroglu. Ja, en daar moet Zwolle toch wel van herstellen hoor. 2-0 achterstand voor de ploeg van Ron Jans. Go Ahead staat voor door doelpunten van Schmid en Valkenburg. Het is een heerlijke wedstrijd om naar te kijken bij de spelen op de aanval. Go Ahead leidt en dat is terecht, want die ploeg is agressiever. Pek Zwolle is nog niet helemaal wakker nu dan misschien met een voorzitter aan de rechterkant via wat, Maar die bal, die belandt in niemands land. Nee, go Ahead uh, speelt agressief. Pek moet wat agressiever spelen. Want go Ahead jaagt de spelers van Zwolle goed op. Waardoor die ploeg de voetballen niet heel goed uitkomt. En dat is toch de kracht van uh, Pek Zwolle. Met dat uh, fijne middenveld, Mokoccio, Drost uh, staan daar bijvoorbeeld op. Dat zijn goede spelers, maar die hebben nog niet heel veel kunnen laten zien in deze wedstrijd. go Ahead heeft dat wel gedaan en staat na 22 minuten dus terecht op een 2-0 voorsprong. De duizend meter zonder uh, Wust en Ter uh, Sebas, Is dat omdat ze zich willen concentreren op die ploegenachtervolging? Of omdat ze gewoon vinden dat ze te veel wedstrijden rijden? Of omdat ze die afstand ja, niet beide. belangrijk vinden? Nee, beide beide uh, redenen die je geeft worden ook aangedragen inderdaad, door die dames. Door Jorien Temmors en uh, Irene Wust. Zij zijn er dus niet bij. Um, dat is op zich wel jammer. Want uh, tot nu toe was, was Ter uh, twee keer de dag snelste op de 3 kilometer en de 1500 meter. Sneller dan Irene Wust. Er wordt uitgedaagd Irene Wust door Jorien Temors, de, de vrouw die het lange baan schaatsen... combineert met het shorttrack. Zij dus niet op de duizend meter, wel Lotte van Beek. Als laatste Nederlandse dame gaat die tijd van Marit Leenstra... haar ploeggenoten uit de Curendon ploeg van Jan van Veen... nu aanval in deze voorlaatste rit tegen Olga Vatkulina. Niemand minder dus dan Olga Vatkulina... want Vatkulina is de Russin die in Sochi op de Olympische baan... afgelopen maart wereldkampioen werd op deze duizend meter. En Vatkulina is ook erg goed in vorm aan het begin van dit Olympisch seizoen... Er rijdt behoorlijk weg bij Lotte van Beek in de eerste meters. Opening 1774 voor Fat Kulina. En 1841 de openingstijd voor Lotte van Beek. Die het zou moeten hebben van de laatste ronde. Begon heel goed in Calgary aan het internationale seizoen. Pakte daar het Nederlands record af van Irene Wust Verloor dat record een week later in Sotleek weer aan diezelfde Irene Wust En daar in Sotleek reed van Beek toch niet helemaal super. In Berlijn ging het beter met de derde plaats op de 1500 meter vrijdagavond. Op deze 1000 meter ligt ze naar 600 meter nog tijd behoorlijk achter ten opzichte van Fatkulina. Die is ook sneller in de rondetijd. En Olga Fatkulina ligt 85 honderdste van een seconde voor op de tijd van Marit Leenstra bij het ingaan van de laatste ronde. Even een moeilijke kruising. Tenminste, dat dreigde even. Maar Van Beek die zette nog net eventjes genoeg aan om voor de Russin langs te kunnen kruisen. Beide rijden trouwens in datzelfde nieuwe pak met het oog op de Olympische Spelen. Maar in dat nieuwe pak gaat Fatkulina, denk ik, dit de duel winnen van Lotte Van Beek. Maar komt ze ook aan de tijd van Leenstra. Van Beek komt nog terug. Maar Paulina wint en verbetert de tijd van Marit Leenstra in 1549. Is uh, geen baanrecord, maar wel de snelste tijd met nog één rit te gaan. Van Beek ook sneller dan naar ploeggenoten. Van Beek dus tweede, Leenstra derde. We krijgen zo nog het Amerikaanse duel tussen Heather Richardson en Brittany Bow. Groningen staat nog steeds op 0-0. Maar dat is niet zo raar, want als je de statistieken van Groningen bestudeert... die komen altijd pas lekker los in de tweede helft. Henk Kok. Ja, dan scoren ze over het algemeen de, de meeste doelpunten. Maar ze hebben toch meer moeite met ADO Den Haag dan menigeen had verwacht. Wel heeft Groningen nog een aardige mogelijkheid gehad. Kostiets was uitgeweken naar de rechterkant, van links naar de rechts. In de combinatie met Sivkovic uh, ging Kostiets weer naar binnen. Een uh, harde schuiver, recht op Coutinho af. Maar Coutinho dacht kennelijk dat die bal zo even zou kunnen oprapen. Maar hij stuitte toch een meter of vier uit zijn handen. Toen was geen Groningen ter plekke, maar wel Ricky van Harem. Die kwam Coutinho de nodige hulp bieden. Het was een foutje van Coutinho. Zo'n foutje heb ik ook gezien. Even kijken naar de aanval. Die aanval, die gaat die bal... Oeh, die wordt voorlangs geschoven door uh, Malone. Dacht ik dat hij die, die langs, uh, voorlangs schuift. Ik kreeg de balletje van een uh, paasje van, uh, van Kramer. Het was misschien ook een scherpe hoek. Ik weet niet precies wat de bedoeling was van Malone. Van ik kan zijn hersens niet, uh, <tie> niet, niet, niet, niet bekijken. En zijn schedel niet lichten. Misschien had hij de bal uh, bedoeld voor de tweede paal. Maar er was niemand van ADO Den Haag. En misschien had hij ook de bedoeling... gewoon die bal echt achter de verste paal te mikken. Maar er ging gewoon voor langs. En zo heeft uh, toch ADO Den Haag... De mogelijkheden, kleine mogelijkheden in deze wedstrijd. Het is natuurlijk zo dat uh, Maurice Stijn in het middenveld wel heeft versterkt... ...met jongens die normaal gesproken in de achterste linie spelen... Maloon en Bakker. Maar Ado Den Haag is hier absoluut niet gekomen... ...om gewoon even op de nul te spelen en een peetje te snoepen. Dat absoluut niet. 26 minuten zijn er nu gevoetbald. Het is geen groot spektakel. 0-0. Er wordt ook gespeeld in de Eerste Divisie... ...onder meer Sparta Excelsior. Heeft die wedstrijd nog een speciale naam? Een Rotterdamse derby, maar zit daar nog... een? Hij is beladen. Want uh, Excelsior is de nagel aan mijn doodskist. Het is voorlopig wel 1-0 voor Sparta door een doelpunt van Volkskamp. Het staat 0-0 bij Groningen Ado. Bij goward Eagles tegen PEC is het 2-0. Graag tot zo. Okay. Europees voetbal op Radio 1.